4 uur Juri Stunetski met het NOS Journaal. In Kroatië heeft het centrumlinkse blok van de sociaaldemocraat Milanovic bij de verkiezingen een absolute meerderheid veroverd. De christendemocraten, die sinds de onafhankelijkheid bijna permanent aan de macht waren, werden afgestraft voor de oplopende werkloosheid en een reeks corruptieschandalen. In buurland Slovenië behaalde burgemeester Jankovic van de hoofdstad Ljubljana een opzienbarende overwinning. Met zijn pas zes weken oude partij, Positief Slovenië... kreeg de linkse Jankovic 30 van de stemmen. De regerende sociaaldemocraten leden een verpletterende nederlaag. Jankovic belooft van Slovenië... een van de succesvolste landen ter wereld te maken... met een klein overheidstekort. Slovenië kampt nu met grote tekorten... en dreigt een van de probleemlanden in de eurozone te worden.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 Op de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland... hebben de Nederlandse hockeyers ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. De Oranje-mannen waren met 3-2 te sterk... voor Olympisch en Europees kampioen Duitsland. Het topduel stond eigenlijk voor gisteren op het programma... maar werd vanwege overvloedige regenval naar vandaag verschoven. Zaterdag won Oranje zijn eerste wedstrijd al van Zuid-Korea. Het weer, buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw... ook overdag... Onstuimig en aan de kust een harde wind. Vooral in het noorden buien. Het wordt maximaal 7 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het onstuimig. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Het is weer tijd voor hoorspel op herhaling. Voor het eerst uitgezonden in 1963... Het huis voor de stad. Een Nederduits hoorspel door Konrad Hansen, in het Nederlands vertaald door Ludo Simons. Regie: Leon Povel. dat was hij. 955, 1010, 1030, 1046. Ja, de ene is zo goed als de andere. Ze komen voortdurend langs. Keus genoeg. Ja. Zoek een ander uit als je het absoluut wil. Schenk mij een glaasje in. En voor jou ook, als je zin hebt, hoor. Kun je geloven? Mijn handen beven nog. Ja, zo'n werk ben ik niet gewend. Hè? Een kerel als jou op te tillen. Ja. Nou, drink uit. Drink uit. De vlees is nog niet leeg. Vanavond nemen we het ervan. Morgen krijg ik mijn uitkering weer. Dan koop ik een nieuwe fles. Ja, met twee sterren. Twee sterren horen erbij, zeg ik. De rest uh, deugt niet. Schenk nog maar eens in. Ja. Proost. Dat smaakt, vind je niet? Waarom zeg je niks? Ben je nog niet bij je positieve gekomen? Je had me kunnen laten liggen waar ik lach. <laughs> ja, laten liggen waar je lach. Ja... Dat had ik gekund. Daar heb je gelijk in. De 955 zou gedaan hebben wat jij wou. Gaat jij dat wat dan? Nee, naam niet. Gaat mij naam niet aan. Maar ja, zo vlak voor mijn huis. Hè. Je zou er niks van gehoord hebben. Maar kom. Nou, uh, de fles, maar uh, leeg drink. Morgen koop ik een nieuwe. Ik zou er niks van gehoord hebben. Nee. Ja, dat, uh, dat zeg jij. Nou, drink leeg. wel hoor. Je zou geschreven te hebben. Geschreven? Mm -hmm. Nee. Nee. Nou, geloof me. Geschreven had je. Mm. Jij bent niet de eerste die. Uh... Niet? Nee? Nee. Waarom? Waarom schreven ze? Ja, weet ik veel. Waarom? Maar ze doen het. Dat weet ik. Ja. Als er een ligt. Ik bedoel, als hij dat nou zelf wil. Waarom? Als er een ligt. Ook als hij dat zelf wil. Tja. Komt op hem af. Komt steeds dichterbij. De tien 10 Ik zeg, het, jongens. Voortdurend. Tien, tien, tien, dertig. Tien. Ja, ja, weet ik. En niks meer in de fles? Niks meer. Ja, hm. nou, morgen haal ik mijn pensioen en dan. Eh... Ik weet het. Ik ja. koop je nieuwe. Ja, ja. Twee sterren. Ja. Twee sterren. Dat zijn de beste. Als je jou een raad geeft. Ik kijk altijd uit of er twee sterren op staan. Praat over wat anders, weet je. Wat anders? Als je tenminste wat anders invalt. Wat heb je? Dat daar. Die andere tafel. Wat is dat? Oh, is het zo donker? Het is dus een uh, miniatuur, spoorweg. Miniatuur, spoorweg. Ja. Kinderspeelgoed. Was vroeger, van mijn jongen. Ja, heb je dat nog nooit gezien? Wat moet je ermee? Af en toe, spelen eens mee. Jij? Ja, wat zou dat? Dat je daar dat te oud voor was? hebt <laughs> nou, dat plezier in het. Ik wil je wel eens laten zien. Hoop! Zullen we een beetje met jou gaan spelen, zeker? Zeg, dat uh, dat getal daar... Nee. ...dat, uh, dat nummer... ...daar, op je borst. Ja. Wat betekent dat? Ik praat over wat anders. 98.000. Hou op, man! Nou, waarom ben je nou opeens zo grof? Toen ik je daar net van de spoordijk wegsleepte, gaf je geen kik. Gevangenis. Tuchthuis. Zo. Nummer 98.400. Gevangene nummer 98.400. 21 jaar. Waarvan acht uitgezeten. Mm -hmm. Zo zit het. Uitgezeten. Een streentje tussenuit knijpt. Weet je wat dat betekent? Ja, daar kan ik meer denken. Juist. Zo zit dat. Ja. Ieder ogenblik komt er een voorbij. Je kan zeggen, om het kwartier. Begin daar nou niet weer over. Ja, ik, ik bedoel maar. Uh... dat me dan niet moeten weghalen. Nee, misschien niet. Volgende komt 10:30. Ja. En als als ik schreef, dat hebben de anderen ook gedaan. Nou, stop je, je oren dicht. De anderen hebben ook geschreven. Man, begrijp je dat er niet? Wat? Nou. Wat begrijp ik niet? Je hebt me daarbij gesleept. Ja, nou, en? Ik zou niet gesleept hebben. Ja, uh, mogelijk. Nou, en? Nou, was het anders. Wat is anders? Alles. Zo. Zo, zeg je. Weet je wat ik bedoel? Ja, nou, ik uh, geloof dat ik je begrijp. Nou, is het wat anders. Het eten. eten? Ja, een, een korst zwart brood heb ik nog. Nee, niet? Uh, ik heb vanavond geen honger, als je dat bedoelt. Oh. Geef dan maar hier. En ook wat uh, te drinken, als je wat hebt. Ja. Een uh. beetje melk. Ja. Oh, een eindje worst is er ook nog. Als je nog wat kan missen. Ja, alsjeblieft. Ja, veel is het niet. Ik heb in drie dagen niks gehad. Nou, eten maar. Nou, behalve wat, uh, wat witte kool dan. Oh, ja, daar heet je niet veel aan. In die tuin hiernaast heb ik me verstopt. In een uh, schuurtje. Zo. Ja. Ja, ik ken dat... daar heb ik daar gezeten, zonder met te verroeren. En vandaag? Ja, met, uh, met die kleren zou je ook niet ver gekomen zijn. Nee. Ze zitten achter je aan, hè? Ja, dat zal wel. Hm. Hier is ze ook gekomen. Wat, hier? Hier in de, de volkstuik? Juist yes, hier. Ja. ja, je kan wel gelijk hebben. Ja. Geloof me, als je hebt drie dagen gezeten hebt, zonder eten, met die kleren aan... Ja. en als je dan te pakken krijgt... Dan... En, uh, en toen ben je op de spoordijk geklouterd. Hè? Het zou nog allemaal voorbij en gebeurd zijn. Als jij... Wat gaat het, Jan, als er één ligt? Maar... Ga nog terug in je huis. Stop je oren dicht. En wacht op de 955. Of de 1010. 10. Of de 1030. Waar gaat het Jan? Nooit laten ze met rust. Anderen. Dat heb ik al meer dan eens ondervonden. Dat je niet eens over je eigen leven en dood beschikken kan. Nou, dat, dat, dat heb jij maar geleerd. Ja, de rest, nam nou maar op. Morgen is er weer nieuw. Weet je wel wat je doet als je iemand zoals ik naar huis haalt en hem eten geeft? Je hebt toch al lang niks meer gehad? Dat zei je toch zelf? Hm. Twee uh, loks heb je daar? Ja, twee locomotieven. Maar de, de ene stuk, die, die moet ik schuiven. Hm. Dat is misschien zo te repareren. Weet je dat? Heb jij er een verstand van? Niet alleen van speelgoedtrentjes. Heb jij wat met uh, spoorwegen te maken? Vroeger, ja. Ach, man, man, dat heb ik nou zo vaak gehoopt. Dat er eens iemand kwam om met jou. Uh een te spelen, hè? Ja, en die daar verstand van heeft. Nou, houd toch op, man. Zeg eens. Nou? Ach, onzin. Wat, wat onzin? Zeg op. Nee, ik, ik begrijp daar niks van. Jij doet alsof... Alsof wat? Alsof ik een van je buren... Als je vrienden was die even een plaatje kon maken. Hoe bedoel je? Heb je genoeg in je kop? Ja, nou, ik, uh, ik zie heel goed. Nou dan, ik heb op mijn leeftijd nog geen bril nodig. Dan begrijp ik er niks van. Wat begrijp je niet? Je bent een rare kwast. Een ander had me hier al lang uitgegooid, zou me niet eens binnen gelaten hebben. Die zou naar de politie geholpen zijn. Ik heb die kerel gezien die daar in de krant staat... die met dat... Het... lees je geen krant? Ja, af en toe eens. Met kerstmissers van die uh, mooie verhalen in staan. In de krant had je dat op de eerste bladzijde uitgebreid kunnen lezen. Gegarandeerd. Dinsdagavond omstreeks 11 uur... slaagde de tot de 21, 21 jaar tuchthuis... tuchthuis veroordeelde Karel, Karel Bouwman... erin te ontvluchten. Men is het spoor bijster... De hele bevolking wordt aangemaand aan de opsporingen deel te nemen. Ieder die inlichtingen kan verstrekken... wordt verzocht zich met de politie in verbinding te stellen. De ontsnapte is ongeveer 1,80 meter lang. Het opvallendst is zijn gezicht... dat de meeste mensen afkeer inboezemt. Het haar begint laag, de ogen staan dicht bij elkaar. Afkeer inboezemt. Dat dat er Op de eerste bladzijde van de krant. De meeste mensen. Alle mensen hadden ze kunnen schrijven. Alleen uh, jou niet. Als je wil vertrek ik onmiddellijk. Je hoeft het me te zeggen. Jij hebt immers gedaan wat je nodig hebt om er rustig te kunnen slapen. Je hebt iemand van de rails opgeraapt. Me juist gehaald. Hem te eten gegeven. Ja, dat nog maar aan mij over. Kan ik er wat aan doen? Ik heb lang gezocht naar een... Naar een mens die... die anders... en tenslotte heb ik het opgegeven. Het bleef me over. Wat kun je anders dan je bek houden en niks zeggen? Beklaagde, ik herhaal... u hebt het recht... zelf nog iets tot uw verdediging te zeggen. ...alvorens de jury zich terugtrekt om te beraadslagen. Maak van dit recht gebruik. Tijdens het hele proces hebt u geen woord gezegd. U schijnt niet begrepen te hebben waar het hier om gaat. Of interesseert u dat allemaal niet? Ik constateer dus... De beklaagde wens van zijn recht geen gebruik te maken. De jury trekt zich in de raadkamer terug. Wacht even, ik zal in die hoek het licht aanmaken. Ja, het licht? Ja. Waarom? Nou, anders zie je toch niks. Die ene locomotief is verleden jaar kapot gegaan, is mij uit de hand geschoten. Je kan er niet voorzichtig genoeg mee zijn. Met al die, die, die fijne draadjes, hè. Laat eens zien. En, en, en dat was juist de beste van de twee. Met wat een vaart hier er vandoor ging. Daar kwam je niet zo gauw achteraan. Er zit alleen maar een veertje los. Oh, jongens, jongen, Als jij dat kon, weer kon maken, zeg. Heb je een schroevendraaier? Ja, ja, ja. Hier, hier. Tja, het is alleen maar van het contact gegleden. Oh, jullie... Ik heb het niet voor elkaar gekregen. Hou vast. Ja. Nee, iets, iets hoger. Ja. Zo. Ah, nou, pr probeer eens. Hij loopt. Man, kerel. Dat dat zo eenvoudig was. Oh, oh, oh, stop, stop. Ander, anders valt hij nog eens. Kijk, kijk, nou is hij weer heel. Hè? Dat is een, een echt station zeg. Ja. Maar in het klein. Ja, links het reizigersstation. En hier het, het goederen- en rangeerstation. Een echte huisjes. Ja, ja, alles wat erbij hoort. Lokomotieven, wagons voor reizigers. Goederenwagens, wissels. Hè? Kunnen die, die lampjes, kennen die branden? Ja, wat dacht je dan? Nu maar eens op dat knopje. Daar. Hierop? Ja, wacht, wacht, wacht. wacht. wacht ik, doe, ik doe de grote lamp uit. Jongen, jongen, jongen. Ja, had je niet gedacht, hè? Nee. Ja, nou, nou ziet het eruit alsof je van een hoge toren naar beneden kijkt, hè? Vind je niet? Ja. En als je nog dichterbij gaat, dan kun je bijna geloven dat het allemaal echt is, hè? Kijk maar. Zo. Verdorie. Ja. Kijk, de stationsklok staat op tien voor zeven. Over twee minuten vertrekt de trein naar Essen. Zie je? Deuren sluiten. De trein gaat vertrekken. Kijk, die daar. Kijk, zie hem lopen. je? Hij haalt het nog En nou, achteruit! En de deuren sluiten! De trein vertrekt! We willen er nog een mee. Ja, ja, maar nou is het te laat. Nou wordt het niks meer. Kijk, kijk, kijk schelden. Nee, mijn jongetje, nee. nou. Ach, man, gaat erop. Ben het toch gek? Je zit hier te spelen als een kleuter. Nou, je, je maakt toch zelf? De laatste drie nachten ook geen oog dicht gedaan. zelfs. Nu nou zit ik hier met jouw treintje te spelen. Dan draai het licht maar. Wat heb je? Luister. Wat? Een auto. Een auto? Tuurlijk, man. En dichtbij. Als je daar gaat. Ga door je kop. Yeah. Politie? Wat anders? Oh, jonge lui die... Jonge lui. Ja. Jonge lui die je graag is alleen willen wezen. Nou. Misschien heb je wel gelijk. Hij rijdt voorbij. Ja, nou, je wou me toch niet geloven. Dat ook politie kunnen zijn. Wat op, op, op dit uur? Zo Oh. Deze is, is uh, voorbij gereden. Maar hij kan ook weer terugkomen. Zeg, heb je dat al bekeken? In de straat branden de lantaarns ook. Lantaarns? Wij, Ja, hier. Oh, oh ja, daar. Ja, ja. Ieder ogenblik gaat een stuk. Ik heb al een hoop geld voor nieuwe lampjes uitgegeven. Kijk, die doet het ook niet. Nou, misschien zit je alleen maar los. Nou, ja, laat maar, laat maar. Dat maak ik morgen wel. Kom eens wat dichterbij. Huh? Nee, nee, nog dichter. Ja, zo. Ja. Huh? Wat nou? Daar. In dat huisje. Zie je? Huh? In dat huisje achter het station. Daar woon jij. Huh? Dat uh, woon ik? Ja, op die derde verdieping. Daar heb je een uh, kleine flat. Wat betekent dat nou weer? Ja? Twee ramen zien uit op de straat. De keuken is aan de achterkant. Je hebt een uh, vrouwtje? Uh, twee kinderen? Nee. Oh, nou één? Nee. Als je het per se weten wil, dan... ik heb geen kinderen. Ja, maar een vrouw? Ja. Nou, goed dan, uh, geen kinderen dus. Hè? En ook niet op de derde verdieping? Waar uh, dan wel? eerste. De nou, eerste verdieping ook goed. Maar je woont dicht bij het station. Bij het goederenstation, ja. De kameraden zeiden altijd, jij boft, Karl. Je hoeft je deur maar uit te gaan en je bent op je werk. Je kunt met de lok en je keuken aan voorbij rijden... en je doet je vrouw een kop koffie laten geven. Let op, dat hier is jouw locomotief. En het, het huis, dat schuif ik een beetje dichter bij de rails. Kijk, kijk. Is het zo goed? Ja, dat is precies. Oh, fijn. En, en nou de mensen die, uh, die meespelen. Mensen? Ja. Of dacht je dat we hier als kinderen alleen maar de locomotief heen en weer gingen schuiven. Let op, hier is de machine. Daar. Zie jij, machinist Karl Bouwman, en, en hier uit dit raam kijk je vrouw naar buiten en wuift je toe, hoe heet ze? Zij? Ja. De anderen noemen haar Ellie, maar die naam wil mij niet. Ik zei altijd Lisa. Oh, Nou, dan, uh, dan noemen we haar Lisa. Ja. En, en nou je collega. Nog Die zijn erbij open. Hij, Richard, Paul, Johnny en. En? En George. George? Wat, wat doet die? Rangeerder. Oh, dat komt mooi uit. Die rijdt als rangeerder bij jou. Is niet? Ja. Wat Weer een vuur onder je ketel. Hé joh! Heeft je weer eens iemand op je tentjes gedrapt? Laat me je blauwe ogen zien, hè? Oh, oh, je hoeft me niks meer te vertellen. Ik zie het al. De een of andere knaap heeft zijn ogen weer eens uitgekeken op jouw Ellie, hè? Oh, oh, oh. Nou, nou, nou, wiet je maar niet zo op. Ellie loopt heus niet bij je weg, hoor. Die is veel te blij dat ze zo'n don Juan als jou gekregen heeft. Ja, ja, ik ga al. Anders kuil je me nog met je schop mee het vuur in. Dat is josh. Tja, dat is hij. Dat was hij. En nou je, je andere makkers? De andere? Mocht die hebben er niet veel mee te maken. Maar hij. Hey. Weet je wat ze achteraf van hem zeiden? In werkelijkheid is het toch zo, leden van de jury, dat het slachtoffer een alom geliefd en geacht man was zulks werd door alle getuigen eens luidend bevestigd. En al meent te goed aan te doen te zwijgen... één zaak is duidelijk... dat de vermoorde krachten zijn aanleg... sinds aanleiding kan gegeven hebben tot de schandaal. Hier kan bij gevolg slechts sprake zijn van... Tja, tja, je had ze moeten zien, de leider aan de groene tafel. En die in de zaal. Hoe <lacht> ze hem aankeken. Je kon het in hun ogen lezen. We hebben altijd al gedacht dat je er zo heen was. En nou zie je het maar. En uh, Lisa. Zij was er toch ook bij? Ah, Daar heb ik niet aan gekeken. Huh. Geloof dat uh, wat te laat in ons verhaal zijn gedoken. Zullen we wat verder teruggaan? Zeg? Ja. Jij bent de eerste die... heb ik dat verteld? Jij met je kinderspeelgoed. je 10-10 je 10-30. je fles met twee sterren. Zeg, ben jij er eigenlijk voor één? Ik? Ik, ja. over mij? Uh... Er is niet veel meer te vertellen dan wat jij net gezegd hebt. Maar heeft ook niemand tot nog toe zo'n vraag gesteld? Zij. zei, tja, wat ik voor iemand ben. Uh, als je wil weten hoe lang ik hier al zit, hier in dit huisje, in de volksteintjes. Nou ja, ik zou zeggen, tja, de, de jaren heb ik niet geteld. Maar de, de boom naast de deur. Die grote bom die daar staat, weet je? Ja. Die heb ik geplant. En toen was hij niet groter dan mijn pik. Ik heb hem zien groeien, jaar na jaar. En nu is hij tweemaal zo hoog als het huis. Ik weet niet hoe het kwam dat ik meestal met Jos samen was ja natuurlijk onder het werk ging dat niet anders hij was de ranger en ik de machinist maar ook na het werk trokken we de dikwijls samen bijt ja het lijkt me nou wel dat hij het was die wat van mij wou. als we klaar waren dan kwam hij meestal naar me toe en zei wel ouwe jongen waar ga je vanavond naartoe bioscoop kroeg beetje dansen wat <laughs> nou, ik zie wel dat je weer niet weet wat je wilt, is het niet? Ah joh, luister. De bioscoop is niks, daar zijn we gisteren ook al geweest. En in de kroeg is ook niks te beleven. Weet je wat? We gaan dansen. Ja, dansen we richtig, Frans. Zeg, eh, ik heb Loren ontmoet. Die met die eh, zwarte haren, weet je wel? Die komt vanavond ook. En ze heeft gezicht. Nou, ja, Charles was wel een vlotte jongen. Loren met de zwarte haren met de hoge hakken. Greta, na een behoorlijke tractatie met iedereen meeging. aan elke vinger had iedereen. En jij? Ik? Ja. Wat moest jij in dat gezelschap? Tja, Tja dat is me ook pas later duidelijk geworden. Ik geloof dat die iemand bij zich moest hebben... wie die kon laten zien wat voor een kerel die wel was. Hoe de meiden achter hem man liepen en hmm. daarbij boft hij dan nog de meisjes met mij niks te maken wilde hebben ja natuurlijk als ik de duitel liet drinken, ja, oh, dan was er wel eens een meid die zich ook met mij aan één tafel zette maar anders was het toch altijd hetzelfde liedje we hebben toch al eens samen gedanst niet waar nou dan ik wil niet dat te denken en trouwens, ben ik ben trouwens meneer Kennis hier dat begrijp je toch wel niet waar dat was altijd hetzelfde. Nou, en toen ik dat de Pijker had meegemaakt, wou ik niet meer mee. Maar. He, hij was zo'n gladde prater. En bovendien wat moest ik alleen thuis. Geen enkele van die meiden heeft me ooit gezegd waarom ze met mij niks te maken wil hebben. Maar. Nou ja, dat wist ik zo ook wel. En later, weet je, op dat proces. toen zei ze dat ook ronduit. Ja. Als u het mij vraagt, meneer voorzitter... ik heb ook nooit begrepen waarom George zich met die kerel inliet. Die paste toch niet bij elkaar? Huh? Je kreeg de Griezen als die vent op je afkwam met dat gezicht. Ja, maar, maar toen... Ja, Lisa bedoel ik. Die heeft zich ondanks dat toch met hem afgegeven. Ja, ik kan het gewoonweg niet begrijpen. Ik heb nog tegen de gezegd. Lisa, zei ik... Tja, Lisa. Die was anders... Maar die heb ik dan ook niet in een danszaal leren kennen. Ze werkte in het winkeltje, beneden in het huis waar ik toen woonde. En als ik s'morgens vertrok, stond ze altijd voor de deur. Op de chef te wachten, die de sleutels van de winkel bij zich had. Ze was klein, met bruine haren, en grote zwarte ogen. Ze er nog altijd staan, met de rug tegen de muur. Zo'n grijze regenjas. En toen zijn jullie getrouwd? Nou, niet zo gauw als jij dat zegt. Het heeft lang geduurd... even we voor de eerste keer Dus uh, goeiemorgen tegen elkaar zijn. Ja, en zij? Ja. Zij griezelde niet van je. zoals was het andere. Dat zal wel niet. Nee, nee, dat geloof ik niet. En weet je... Ik merkte dat ze me begreep. Ze zijn niet veel. Nee. Ze zat er alleen maar en keek me aan. Maar ik merkte het aan haar ogen. Ja. En uh, George? Als ze nou komen. Wie? Ach, die bedoel je. Ik ben ontsnapt. Had ik niet mogen doen. Dat was alles veel erger. Ja, Nou? En wat was er nou met George? Kun je dat niet indenken? Ja, Lisa was natuurlijk niet een van die meiden waar hij gewoonlijk mee rondhing. Maar hij moest mij toch laten zien dat er geen enkele was die er niet krijgen kon. Hij, hey, de Don Juan, zoals ze hem altijd noemden. Karel, ben je hier? Kijk, kijk. kijk je bent niet alleen. <laughs> ik mag wel even aan jullie tafel komen zitten, hè. Kijk eens, dan. En ik dacht nog wel, Karel die laat zich vanavond natuurlijk weer niet zien. Sigaretje, vrouw. Oh, rookt u niet. Nou, dat is maar beter ook niet, waar, Karel? Ik heb u uh, hier nog nooit gezien. Bent u al lang hier. Zeg eens, Karel, je hebt er toch niks op tegen dat ik even met die juffrouw dans. En u toch zeker ook niet, hè? Zonder enige twijfel, leden van de jury, gaat het hier om een daad van jaloezie? Kan zulks, na alles wat wij gehoord hebben, nog aan twijfel onderhevig zijn? Zeker, de echtgenote van de beklaarde bestrijdt dit. Op ontroerende wijze probeert zij de beklaarde te helpen. Maar met wat voor argumenten? Niets anders dan uh, ik voel en uh, ik geloof ja, de hele toedracht is ons nu toch overduidelijk geworden. De beklaarde heeft meer dan eens... tegenslagen gehad in liefde. Wat voor hem zeer zeker pijnlijk was. En daar meent hij op een dag te ontdekken... dat ook de vrouw aan wie hij zijn ganse vertrouwen heeft geschonken... hem ontrouw zou kunnen worden. Wie komt het dan nog onbegrijpelijk voor, leden van de jury... dat deze man door blinde jaloezie tot het uiterste gedreven wordt. Weet je, achteraf toen ik tijd genoeg had om erover na te denken... acht jaar lang, toen is het me duidelijk geworden... dat ik het me allemaal maar verbeeld had. Lisa is nooit op hem gesteld geweest. Maar dat heb je pas later ontdekt. Ja. Maar George kende mij heel goed. Hij wist dat ik bang was dat Lisa me weer in de steek zou laten... Zelfs toen we getrouwd waren, kon hij die pesterijen niet laten. En Weet je eigenlijk wat jouw vrouw de hele dag uitvoert als ze zo alleen is? Zo'n mooie meid als jouw Ellie? Ik ken de vrouwtjes, geloof me. Engelen die de hele dag thuis blijven zitten om aan hun karl te denken, vind je er niet onder, weet je? En het duurde niet lang of ik wist dat die andere kerels waar hij altijd over sprak, dat hij dat zelf was. Hij hey, liep achter Lisa aan. Oh, ik heb dikwijls genoeg gezien hoe die naar ons keukenraam gluurde Als we daar voorbij reden. En een paar maal heb ik hem uit onze flat gesmeten. Als hij alleen maar kwam om bij Lisa in de keuken te zitten. En toen... Toen heb je het gedaan. Ik... Je... Je bedoelt... Op een dag... werkten we samen in de ochtendploeg... Josh en ik... we moesten een hele rij goederenwagens aan elkaar koppelen. Het was nog erg vroeg. De zon was nog niet op, zo tussen vijf en zes. Ik had die nacht slecht geslapen. Mijn angst liet me geen rust. Verder... Wat heb je? Daar komt iemand. Hoor je dat niet? Ja, toch wel. Maar ik weet wie het is. Wie dan? Daar, trek die jas aan. Vlug. Pie. Binnen. Goedenavond, Henry. Ah, avond, wachtmeester. Ja, laat het wachtmeester maar weg. Ja, het werk zit erop voor vandaag. En over een jaar is het met de wachtmeester helemaal aan en uit. Oh, ga zitten, Ernst. Kijk, We zijn juist met de trein bezig. We, zeg je? Tja. Ja, het is een beetje donker als je van buiten komt, hè? Ja. Wie heb je daar op bezoek? Eén die wat van Spoorwegen weet. Zo? En ik mag denken dat alleen wij tweeën er wat voor over hadden. Oh, hij weet er meer van dan uh, wij samen, Eilers. Nou, nou. Ja, vanavond spelen we anders dan anders. Hij heeft me op het idee gebracht. Zo? Ja. En uh, uh, wat dan wel? Oh, je kan meedoen, Eilers. Als je zin hebt. Ja, natuurlijk, ik doe mee. De geschiedenis speelt zich af op, op een rangeerterrein. Jij bent de uh, machinist, Eilers. En ik ben jouw rangeerder. Ik heet George. <lacht> nou, dat is wel heel wat anders. <lacht> en, uh, en hij? Nee, eerst wij alleen. Ja, maar goed. Ja, wij hebben de ochtendploeg, jij en ik. We moeten een rij goedere wagens aan elkaar koppelen. Het is nog erg vroeg. De zon is nog niet op, zo tussen vijf en zes. Jij hebt vannacht slecht geslapen. Jouw angst liet je niet met rust. Mijn angst? Ja. Waarvoor? Nou ben jij in de beurt. Hé, hey de Sjoos, je dacht je, je vrouw aan. Je bent nog niet lang met haar getrouwd. En, en, en jij bent bang dat ze er met hem, met, met, met mij dan, van doorgaan. Met, met jou, Henry? Dat zie je in de steeklaat. Daar ben je benauwd voor, Karl. Karl? Ja, zo heet je. Aha. Sjoerd schrijpt tussen de wagons en koppelt ze aan. Hij schrik. schik, loopt te lachen en te fluiten. En tussendoor schreeuwt hij wat naar jou. Eh, wat dan wel? Nou, let op. Zo. Hehehehe, Gisteravond had ik het met Johnny over jou, Ellie. Om in te bijten, zei hij. Als jij toch maar niet met haar getrouwd was, jongen. Hehehe. <truipen> <truipen> Johnny zou best een paar dagen met je willen ruilen, zei hij. Heheheheh <zodus> Karel, wat een zeur hè, die Johnny. Ik heb hem gezegd, zo'n Don Juan als Karel zal ze die in de steek laten. Maar als ze dat ooit doet, dan zal ze wel weten waar ze heen loopt. Wacht eens. Nou, dat verhaal ken ik. Karl, is dat is dat niet Karl Bouwman? Waarom dacht je dat? Ja, dat, dat staat ja. toch uitgebreid in de krant? Ja, maar natuurlijk, zo was het. En die Karel Bouwman... Die jij nou speelt? Die, eh... Uh, die ik nou speel, ja. Die is megasmeerd in het tuchthuis. Ze zoeken hem. Hebben ze hem nog niet? Heeft, eh... Uh, heeft hij je die geschiedenis verteld, zei je? Nou, staat toch in de krant? Uh, ja, ja, ja. Ja, ze, ze hebben hem nog niet te pakken gekregen. Laurel man. Ha, zeg, doe dat licht eens aan. Ja, we zijn nog niet klaar, anders Ons uh, verhaal. Uh, is heel eenvoudig, Henrik. George. Uh, uh, George, ja. ja. Ik sta boven op de locomotief... en heb de hefbo in de hand. Ik hoef hem al een klein eindje naar beneden te duwen. En, uh, en ik ben juist tussen de wagens gekropen. Ik ben een massage. Ik, ik lach en ik fluit. Ik, uh, ik wacht tot ik je hoofd zie... En nou... Nee! Nee. Wat? Wat heeft hij? Hij zei nee. Je hoeft de hefboom maar een klein eindje naar beneden te drukken. Dan trekt de locomotief op. Twee, drie meter misschien, maar dat is al genoeg. Daar heb je gelijk in. Maar uh, laat mij nou eens karel spelen. Nou, oh, vooruit maar. Ik kan dat getreiter niet laten, met Jos. Ik heb het nou lang genoeg aangehoord, zonder wat te doen. Maar nou, nou hou ik het opeens niet meer uit. God, ik, ik heb de hele nacht niet geslapen. Die angst. Hij is nou juist eens twee wagons gekropen. Oh, wat heeft hij aan lol? En weer roept hij dat naar mij. Ik versta niet wat hij zegt. Je lok maakt te veel lawaai. Maar ik weet dat het weer over mij en Lisa gaat. Hou je bek, schreeuw ik zo hard als ik kan. En hij maar lachen. Ik heb de hefboom in de hand. Hij brandt in mijn hand. Ik weet het. Maar een klein eindje naar beneden duwen. En dan... En? En... Dat doe je niet. Wat? Je hebt gelijk. Ik doe het niet. Maar ik begrijp mezelf niet. Waarom heb ik die hefboom niet naar beneden gedrukt? Ik wou het immers. Of... Verder. Ik klim van de lok. Ik wil hem op zijn bek slaan. Maar voor ik beneden ben. Dat was het. Ik schiet weer naar boven en ik trek aan de rem. Maar... Te laat. Ja. En geen ge mens die het gezien heeft. S'morgen. Om half zes. En als de andere komen aanloop, sta jij daarboven nog op de locomotief. Met de rem in je hand. Ja. Zeg maar, ja, horen jullie nou eens? Wat is het over een gek spelletje? Wat, wat, wat moet het toch allemaal? Ja, nou, vraag ik jou, Eilers. Wat doen ze nou met Karl? Wie? Het, het gerecht. Het gerecht? Ja. Niks? Het was toch een bedrijfsongeval. Ik uh, ja, bedoel... Uh... Maar de anderen zeggen nou dat hij hem heeft vermoord. Vanwege zijn vrouw en zo. Oh, ja, ja. Ik wil je wat zeggen, Eilers. Jij kunt niks anders doen... Dan hem op zijn woord geloven. Zou jij hem geloven? Ja, dat, dat hangt er vanaf. Waar hangt dat van af? Van hem? Heb je hem gezien? In de krant. Zijn foto. En ik ja, weet het niet. Ja, Dat had toch ook zo kunnen gebeuren, niet waar? Ja, ja. Nou, nou, nou ja, het was maar een, een spelletje alles. Spel, ja, ja. Ja, maar eh, daar zijn wij nog nooit op gekomen, Hendrik. En eh, hij heeft je op dat idee gebracht, zeg je? Uh, uh, het is weer eens wat anders, vind je niet? Maar uh, nou moet jij naar huis, einders. Je vrouw heeft niet graag dat je zo lang weg bent. Ja, ja, ja, ja, Hendrik, gelijk heb je. Ja, had ik haast ja. vergeten. Ja. Nou, dan ga ik maar. Ja, ja, uh. je, je komt er wel uit. Eh. Jawel, uh, tot kijk. Hè. Uh, tot kijk, einders. Hou die jas maar aan. Waarom? Wat moet ik ermee? Waar ben je naartoe? Hé? Hé? Hey. Niet op die spoordijk. Oh, nou, hou hem dan aan. Je kleren en dat nummer. Je moet hem geloven, zei jij. Hm? Ja, wat anders. En jij? Ja, ik geloof je. Dan laat ik de jas hier. Ik ga terug. En dan? Ik ga het eens proberen. Wie weet. Het Huis voor de Stad. Dit was een nederduits hoorspel door Konrad Hansen in het Nederlands vertaald door Ludo Simons. De personen waren de oude Louis de Bree, de Vreemdeling Frits Butsler, Schors Dick Scheffer, de rechter Jan Verkoren, de aanklager Constant van Kerkhoven, Eilers, Jos van Turenhout. Een vrouw Veci Jarone en een stem Ellie Den Haring. De regie had Leon Povel. Tot zover uh, ons hoorspel op herhaling. Volgende week weer verse ouwe meuk. Wist u dat trio Paraguayos een kwartet is? Nou, ik ook niet. Maar Rex van Beuningen, Limburger en popmuziekkenner... weet zulke dingen dan weer wel. En vertelt ze aan Jan Emaus. Uh, een een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemond. Hoe was de rit naar Hilversum? Nou, prima. Beetje mestig, maar uh, nou, ik, vond het, uh, ik vond het prima. Dat gaat altijd heel smoes Klopt het nou dat de APK verlopen was? van, ja, Je vriendin belde namelijk daarover. Van, uh, van, van de wagen. Dat klopt. Uh, maar ik heb hem uh, toch weer opgelapt gekregen. Voor een klein bedragje. Bij een, een, een, een, een bevriende garagist in gelijm. Maar nu even terug naar, naar waar ik eigenlijk voor kwam. Want je hebt mij vervraagd dus altijd om een, een bepaald aspect in de muziek naar boven te lichten. Nou, dat wil ik heel graag ook deze morgen weer gaan doen. Ik heb hier een, een singeltje uit mijn omvangrijke collectie van Trio Los Paraguayos. Mooi hoesje zeg? Ja, dit is een schitterend hoesje. Dit is, zo werden ze vroeger gemaakt. Dit is een plaatje uit 1964. En ik ben er heel trots op, want het is een origineel exemplaar. Exemplaar exempla van, dus ook um, gesigneerd door de Trio Los Paraguayos. En uh, we zien hier, mid voor de gitarist en leider van de. De band uh, Juan Los Paraguayos. Aan de rechterkant zien we een zeer, nou, we een soort van spanning, ontspanning. Uh, de, de, de maracas gespeeld door uh, Henk Los Paraguayos. En dan hebben we hier achter de broer van Juan, uh, René Los Paraguayos. En hier uh, een beetje, beetje verscholen achter deze uh, uh, sfeervolle plant. De harpist uh, Arno Los Paraguayos. Wacht even, wacht even uh, Rex. Ja. Um, ik hoor jou... en ik zie trouwens ook... Uh, vier namen, vier personen. En het is Trio, trio Los Paraguayos. Uh, jawel, jawel. Maar uh, dat maakt het ook zo interessant. Want deze groep... Uh, is Trio Los Paraguayos... maar bestaat dus inderdaad... heel goed opgemerkt... en heel scherp uit vier mannen. Hoe zit dat? Uh, de man achter de plant, een beetje verscholen... is een, een neef van Juan. En... Dat was een beetje een probleem. Er was een trio natuurlijk, maar ze moesten hem erbij van de familie trekken. Zal ik het even draaien? En wat speelt die ongewenste neef dan? Harp. Harp. Is dat te horen ook? Schitterend. Schitterend luister. Ik hoor geen harp, hoor. Je moet goed luisteren. Je moet goed luisteren. geen harp. Op de achtergrond, hoor je een uh, hakte? Ja, daar is die, daar is, die, daar is die. En, Maar die wilden ze, dus eigenlijk, die wilden ze er dus eigenlijk niet bij hebben. Ja, dat, dat is een familiale kwestie eigenlijk. Hè? Dus in, in die Latijns-Amerikaanse uh, families... Uh, kan je niet zomaar even een neef uh, erover over de rand kieperen. Eh, daarom, die band heette al zo Triolos Paraguay, maar ja, enfin, die Arno moest erbij, ja. Ze wilde liever geen harp. Nee, maar daarom is ze ook hier achter die plant gezet. Ja, je hoort hem ook slecht, hè, op de plaat? Ja, ja, eigenlijk wel. dat ja, wel, ja, ze hebben hem wel ver weggezet, hè, die mee? Laat, laat Arnold maar scheuven, hoor. Ja, ja, ja. Deze muziek hoor je niet meer, eigenlijk, hè? Je hoort het niet meer en ik vind het zo leuk dat je de, de familiëre, familiëre achtergronden een beetje schetst. Ja, ja dat, dat, Ik vind dat leuk om naar voren te brengen, want dat denken mensen, van, uh, denken mensen vaak niet aan, hè? Hoe, die, hoe dat in elkaar zit. Zullen we mee willen maten, eigenlijk? Welk nummer wil je laten horen? Ja, dit is natuurlijk het prachtige Serenata. Wal ik graag aan de mensen laten horen. Ja. Nou, zet hem maar op. komt hij? ja? Ja. Schitterend. Oh, ben je er klaar voor? Nou, ik zeg alleen maar uh, tot volgende week. Tot volgende week. pierna que ya se aproxima el alba. Ven a escuchar las endechas gimiéntes de mi guitarra. En ti mi rosa fragante vendió del cielo la flor. Gracia en donaire, mi afan, mi dichte, en dolor, en die zooi la primavera. Voces dormidas, daar hago en mi canto de sol, para sembrar vida mía, junto a tus sueños te amo. Vengo volando a tus lares, en alas de mi canción. Nou, van Trio Los Paraguayos gaan we over naar de Blues van Dudley Taft.